Inna de handen in de handen in wa handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de Wa in de handen in de handen in de handen in la de Welke uitleg de profeet vrede zij met hem gaf aan het woord Al islam Toen hij door Jibril daarover werd gevraagd. Ook is ons opgevallen dat de zaken die hij opnoemde allemaal zichtbare daden van aanbidding waren. Het getuigenis, het gebed, het zakat, het vasten en de bedevaart. En nadat hij klaar was met zijn eerste antwoord, sallallahu alayhi wa sallam, was het de beurt aan al iman. Want Jibril, die zei tegen hem, bericht mij over de betekenis van al iman. Waarna de profeet het volgende zei, dat je gelooft in Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn boodschappers. De laatste dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte. Toen zei Jibril alayhis salaam opnieuw tegen de profeet, vrede zij met hem, je hebt juist gesproken. En dit antwoord van de profeet omvat, zoals een ieder van jullie intussen wel heeft opgemerkt, de zes pilaren van iman. En het eerste waarmee de profeet is begonnen, is het geloven in Allah. Omdat deze pilaar steun geeft aan de andere zaken die de profeet heeft genoemd. Dus het geloven in Allah is de grondslag van alle andere geloofskwesties. En het verlogenen van Allah is per definitie een verlogening van de engelen de boeken, de profeten, de dag des oordeels en de voorbeschikking. En het geloven in Allah kunnen wij opdelen in de volgende zaken. 1. Het geloven in zijn bestaan. 2. Het geloven in zijn heerschappij. Oftewel dat wij zijn eenheid erkennen wat betreft zijn daden. Dus wij moeten hem geen deelgenoten gaan toekennen als het op zijn daden aankomt. En dan heb ik het over daden zoals het scheppen, voeden, tot leven brengen, genezen, het besturen van het heelal enzovoort. Alleen hij is degene die hierover gaat. Drie, het geloven in zijn alleen recht op aanbidding. Dit houdt in... Dat wij de eenheid van Allah erkennen als het gaat om de daden van zijn dienaren. Dus Allah heeft een alleen recht op onze daden van aanbidding. Zoals het verrichten van het gebed. Vrees, vertrouwen, hoop, toevlucht zoeken, het vragen van hulp, slachten enzovoort. Tot niemand anders dan Allah mogen deze daden van aanbidding gericht worden. Zelfs niet tot de engelen en de profeten. 4. Het geloven in zijn namen en eigenschappen. Dit houdt in dat wij alle namen en eigenschappen aan Allah toekennen die hij aan zichzelf heeft toegekend in de Koran... Of door de profeet vrede zij met hem. Aan hem zijn toegekend in de sunnah. Dit dient wel te gebeuren. Dus het toeschrijven van deze namen en eigenschappen aan Allah. Dient wel te gebeuren op een wijze die bij hem past en hem schikt. En zonder deze te ontkennen. Zonder deze namen en eigenschappen te ontkennen. In te gaan op de hoedanigheid van deze namen en eigenschappen. Een vergelijking of gelijkenis met iets of iemand proberen te maken. Of de betekenis van een van deze namen of eigenschappen te verdraaien. Dus nogmaals. Het toeschrijven van deze namen en eigenschappen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dient te gebeuren op een wijze. Die bij Allah subhanahu wa ta'ala past. En zonder deze te ontkennen. In te gaan op de hoedanigheid van deze namen en eigenschappen. En vergelijking of gelijkenis met iets of iemand proberen te maken. Of de betekenis van een van deze namen of eigenschappen te verdraaien. Dit wordt duidelijker als wij naar het volgende vers kijken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... In surah is shorah vers nummer 11, leesek hemif li hisei wahuas samir ul basir. Oftewel, niets is gelijk aan Hem en Hij is de alhorende, alziende. Dus je ziet dat Allah in eerste instantie zich verheft boven iedere vergelijking en gelijkenis. Maar tegelijkertijd. Laat hij ons weten dat hij al horende is en al ziende is. Dus hij beschikt over een gehoor. Maar een gehoor dat niet te vergelijken is met dat van de schepselen. En hij beschikt over een gezichtsvermogen. Maar een gezichtsvermogen dat absoluut geen overeenkomsten toont met het gezichtsvermogen van zijn schepselen. En zo dient de moslim om te gaan met alle namen en eigenschappen die toegeschreven worden aan Allah in de Koran en de sunnah. En in het licht van het voorgaande ligt het voor de hand om het tawhid, dus de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, op te delen in drie categorieën. Eén. Tawhidul Rububiya, oftewel de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala in zaken heerschappij. Twee, al Uluhia, oftewel de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala in zaken aanbidding. Drie, al Asma'i wa oftewel de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. ...in zaken, namen en eigenschappen. En deze indeling wordt gemaakt op basis van teksten... ...die vermeld staan in de Koran en de sunnah van de profeet, vrede zij met hem. Als wij bijvoorbeeld kijken naar het eerste hoofdstuk in de Koran... Suratul Fatiha, dan staat er in het eerste vers... Alhamdulillahi rabbil 'Alamin. Oftewel, alle lof zei Allah, de Heer van de werelden. En het loven en bewondering uiten voor Allah, is een daad van aanbidding. En staat dus voor het bevestigen van de eenheid van Allah, betreffende aanbidding. Vervolgens zeg je, de Heer van de werelden. Hiermee erken je en geef je toe, dat de Heer van de werelde Allah is. En dus benadruk je zijn eenheid betreffende heerschappij. In het vers daarna wordt er gesproken van Rahmanir Rahim. Oftewel de meest barmhartige, de meest genadevolle. En dit is een duidelijk voorbeeld van de eenheid van Allah betreffende zijn namen en eigenschappen. Want Ar-Rahman is een naam van Allah en geeft ook aan dat barmhartigheid een eigenschap is van Allah. De tweede zaak die door de profeet, vrede zij met hem, genoemd werd in zijn uitleg van de term Al-Iman, is het geloven in de engelen. En het geloven in de engelen houdt in dat men er vast ...van overtuigd is, dat de engelen schepselen zijn van Allah, die geschapen zijn van licht. Zoals vermeld staat in een overlevering van moslim. En dat zij in het bezit zijn van vleugels. Zoals vermeld staat in het eerste vers van surat Fatir. Allah zegt namelijk, Alhamdulillahi, Fatir is samawati wal ardi. Ja'ilil ilmela'ikati rusulen, uli agnichatin, methna, wa thulatha, wa ruba'a, yazidu fil khalqi ma yesha'u, inna Allah ala kuli shayin kadir. Oftewel, alle lof, Allah, de schepper der hemelen en der aarde, die de engelen tot boodschappers maakt, met twee, drie en vier, Vleugels. En hij voegt aan de schepping toe wat hij wil. Want Allah heeft macht over alle zaken. Over alle dingen. Ook heeft de profeet vrede zij met hem te kennen gegeven. Dat hij Jibril in zijn werkelijke gedaante heeft gezien. En hij vertelde daarbij dat Jibril in het bezit was van 600 vleugels. Ook komen engelen... ...in gigantische aantallen voor. Niemand kent hun werkelijke aantal... ...behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Het is voldoende om te weten... ...dat er iedere dag 70.000 nieuwe engelen... ...Al-Baitul Ma'mur in de hemel betreden. Al-Baitul Ma'mur is een bouwwerk in de hemel... ...dat geheel gelijk is aan al-Kaaba zoals wij deze op aarde kennen... Dus als zij eenmaal binnen zijn geweest, dan keren zij nooit meer terug. Dus iedere dag 70.000 nieuwe engelen betreden. al baitul al-Mamor. Ook staat er in Sahih Muslim. Er zal op die dag, dus op de dag des oordeels. Dus er zal op die dag worden aangekomen met de hel die aan 70.000 koorden wordt voortgesleept. En aan elk koord... ...trekken weer 70.000 engelen. En in ieder van deze engelen is belast met een specifieke taak. Zo heb je engelen die verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van de openbaring. Engelen die verantwoordelijk zijn voor de regen. Engelen die verantwoordelijk zijn voor de dood. Engelen die verantwoordelijk zijn voor de ondervraging in het graf. Engelen die verantwoordelijk zijn voor het paradijs en engelen die verantwoordelijk zijn voor de hel enzovoort. Ze hebben allemaal specifieke taken. En al deze engelen worden gekenmerkt door een ongekende gehoorzaamheid aan Allah. Zij zijn Allah noodongehoorzaam ongehoorzaam. En volgen altijd gewillig zijn bevelen op. Dus het is de plicht van iedere moslim om alles te geloven wat ons in het boek van Allah en de Sunna van de profeet verteld is over deze engelen. De derde zaak waarover de profeet vrede zij met hem sprak, is het geloven in de boeken. Oftewel, het geloven in ieder boek dat Allah aan een van zijn profeten heeft geopenbaard. En geloven dat deze boeken... De waarheid vertegenwoordigen. En dat degene die deze boeken als leidraad neemt gelukkig zal zijn. In tegenstelling tot degene die zich van deze boeken afwendt. Hij zal namelijk ellendig en treurig zijn. En sommige van deze boeken zijn in de Koran bij naam genoemd. Zoals de Koran, de Torah, de de Bijbel, Al-Injil, Al-Zabor, de psalmen van David en de bladen van Ibrahim en Moosa. Soho Ibrahim en Moosa. Maar datgene wat de Koran in tegenstelling tot de andere boeken zo bijzonder maakt, is het feit dat hij een eeuwig wonder vertegenwoordigt. Als het gaat om zijn stijl, retoriek, taalgebruik en uiterst, vermakelijke zinsconstructie het is een boek waarmee Allah de welbespraakte Arabieren van toen uitdaagde om met een boek te komen dat gelijk is aan de Koran maar geen van hen slaagde hierin ook is het bijzonder aan dit boek dat Allah alleen in geval van dit boek de belofte heeft gedaan om het zelf te beschermen tegen wijzigingen toevoegingen en in zijn oorspronkelijke staat zou bewaren. Allah heeft ons de belofte gedaan dat de Koran ongewijzigd zou blijven. En dat hij de Koran zou beschermen en bewaren. Ook geeft Allah in de Koran te kennen dat de Koran als bewaker geldt over de andere hemelse boeken. Hij zegt namelijk, Musaddiqan lima min al wa alayhi Oftewel, en wij hebben u het boek, dus de Koran, met de waarheid geopenbaard. Ter bevestiging van hetgeen dat daarvoor in het boek was. Dus in de andere boeken was. En als bewaker daarover. Surat al-Ma'ida vers 48. Dus de Koran geldt als bewaker... Over de voorgaande boeken. En het geloven in de Koran houdt ook in dat jij in de sunnah van de profeet vrede zij met hem moet geloven. Want de overleveringen van de profeet gelden als uitleg van de Koran. Allah zegt namelijk... Oftewel... En wij hebben de vermaning... Tot jou gezonde O oh Mohammed. Opdat jij het aan de mensen zult uitleggen. Dus het is geopenbaard aan Mohammed. Maar Mohammed moet het vervolgens uitleggen aan de mensen. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom spreekt Allah in de Koran van de verplichtstelling van het gebed. En wordt dit nader uitgelegd in de sunnah. Want het zijn de overleveringen van de profeet. Vrede zij met hem die ons... Hebben geïnformeerd over de wijze van het gebed. De tijden van het gebed. Het aantal rakaat, Aantal eenheden. Enzovoort. En hetzelfde geldt voor de andere daden van aanbidding. Zoals de zakat. Het vasten. En de bedevaart. In de Koran worden ze alleen bij naam genoemd. In de Koran worden ze alleen bij naam genoemd. En in de sunnah worden zij nader beschreven. En weet één ding, wie de sunnah verlogent, heeft ook de Koran verlogend en treedt daarmee buiten het geloof. Ook moet een ieder overtuigd zijn van het feit dat de Koran het woord is van Allah, waarmee hij daadwerkelijk heeft gesproken. Zoals hij ook tot Moese heeft gesproken, tot onze profeet heeft gesproken tijdens de hemelvaart. En zoals hij ook zal spreken tot de mensen van het paradijs. De vierde zaak die de profeet opnoemde in zijn uitleg van de iman is het geloven in de profeten. En dit houdt in dat wij geloven in het feit dat Allah mensen heeft bevoorrecht en uitgekozen om zijn boodschap aan de mensen te gaan verkondigen en hen naar het rechte pad te leiden. En het verschil tussen een boodschapper, Rasool, en een profeet, Nabi, is dat boodschappers een nieuw boek geopenbaard krijgen en opgedragen zijn nieuwe wetten te gaan verkondigen. Terwijl profeten, l'embiya, slechts de opdracht hebben gekregen om de wetten van voorgaande boodschappers te gaan uitdragen en deze de mensen in herinnering te brengen en 25 van deze boodschappers zijn bij naam genoemd in de koran in surat al an'am vers 83 tot en met 86 kom je 18 van de 25 namen tegen en de resterende 7 zijn Adam Idris Hoed, Salih Shuayb, Dhul-Kifl en Mohammed, vrede zij met hen allen. En alle boodschappers en profeten die Allah heeft gestuurd waren van het mannelijke geslacht. En waren allemaal stadsbewoners en geen plattelandsbewoners. Allah zegt namelijk in de Koran Wa ma arsalna min qablika illa min Oftewel, we hebben voor jou niemand gezonden behalve mannen van de steden aan wie wij openbaarden. Zorat Yusuf 109. En de grootste gunst die de mensheid en de djinn is toegekomen, is de zending van onze profeet Mohammed. Sallallahu alayhi wa wasallam. Hij heeft ons ingelicht over alles dat goed voor ons is, en Hij heeft ons gewaarschuwd voor alles dat slecht voor ons is. Allah subhanahu wa taala zegt namelijk: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ hikma. Dus voorzeker Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen. Toen hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun zijn verzen voor. En hij reinigt hen. En hij onderwijst hen het boek. En de wijsheid. De wijsheid is de sunnah. Terwijl zij daarvoor... Zeker in duidelijke dwaling verkeerde. Surat Ali Imran 164. En met de komst van Mohammed. Werden alle voorgaande godsdiensten en boeken nietig verklaard. Ongeldig verklaard. Want hij bracht ons de laatste boodschap van zijn heer. Een boodschap die in tegenstelling tot de andere boodschappen voor alle mensen, plaatsen en tijden geldig is. Een boodschap waarin Allah ons de weg wijst naar het paradijs. Een boodschap waarin leiding opgenomen is. En de behoefte van mensen aan leiding is groter dan hun behoefte aan eten en drinken. Want eten en drinken kan hen alleen baten in dit wereldse leven. Terwijl leiding hen zowel kan baten in dit wereldse leven als in het hiernamaals. De vijfde zaak waarover de profeet Vrede Zij met hem sprak, was het geloven in de dag des oordeels. En dit houdt in dat men volledig overtuigd is, of dient te zijn, van al datgene dat volgens de Koran en de Sunna plaats zal vinden na de dood. En dat een ieder... Die komt te overlijden, de overstap maakt van dit wereldse leven naar het hiernamaals. En het leven naar de dood kunnen wij in twee groepen opdelen. Eén, een leven waarnaar gerefereerd wordt met de term el barzag En dat is een tijdsbestek tussen de dood en de wederopstanding. Tussen de dood en al-ba'f. Twee, het eeuwige leven wat daarna komt. En tot het geloven in de dag des oordeels behoort ook het geloven in de bestraffing die plaatsvindt in het graf. En het geloven in de wederopstanding. En vaak worden ter bevestiging van de wederopstanding van Beth de volgende zaken als bewijs aangedragen. Namelijk... De schepping van de mens, het weer vruchtbaar worden van de grond, opbloeien van de lente, het ontspruiten van zaadjes, het opleven van de natuur en de schepping van de hemelen en de aarde, die qua structuur veel ingewikkelder zijn dan de mens. En bij de wederopstanding is zowel de ziel als het lichaam betrokken. Zij worden dan met elkaar verenigd om hun verdiende loon te krijgen. Ook behoort tot het geloven in de dag des oordeels. Het geloven in het verzamelen van de mensen. Il hashr. En het geloven in het beroep dat wordt gedaan op de vooraanstaande profeten. Om als bemiddelaars voor deze mensen op te treden bij Allah. Om de ellende van deze dag te stoppen. En om deze dag te laten beginnen. En dat de enige die hiertoe in staat zal zijn, de profeet Mohammed is. Ook valt onder het geloven in de dag des oordeels, het geloven in het bassin, het houd, dat in het bezit zal zijn van onze profeet. En het geloven in het feit dat de daden van de mensen op die dag afgewogen zullen worden. En dat een ieder, een siraat. Moet oversteken. En een serat is een verbinding die over Jehennem loopt, die over Jehennem gaat. En de snelheid waarmee een persoon over deze seraat gaat, is afhankelijk van zijn daden in het wereldse leven. En daarom zullen er mensen zijn die met de snelheid van de bliksem eroverheen gaan. Anderen die met de snelheid van de wind eroverheen gaan. En anderen weer. Die op handen en voeten over het siraat zullen kruipen. Maar natuurlijk zal ook een hoop dit niet halen en naar beneden in de hel donderen. En natuurlijk behoort ook door het geloven in de dag des oordeels. Het geloven in het paradijs. Dat Allah klaar heeft gemaakt voor zijn rechtgeleide dienaren. En het geloven in de hel. Die Allah heeft klaargemaakt voor de ongelovigen, hypocrieten. En zondaars. Dit voor wat betreft het geloven in de dag des oordeels. De zesde zaak die door de profeet Vrede zij met hem werd genoemd, is het geloven in al oftewel de voorbeschikking. Dit wil zeggen dat een moslim overtuigd moet zijn van het feit dat al het goede dat hem overkomt is voorbeschikt. En hetzelfde geldt voor al het slechte waarmee hij te maken krijgt in zijn leven. Ook het slechte is voorbeschikt. En dat er niets gebeurt buiten de voorbeschikking van Allah om. En dit wordt benadrukt in de volgende overlevering van Bneu Abbas... waarin hij het volgende vertelt. Op een dag zat ik achterop bij de profeet, vrede zij met hem. Waarop hij tegen mij zei, o jonge man... Ik zal je een aantal woorden leren. Waak over de voorschriften van Allah. En hij zal over jou waken. Waak over de voorschriften van Allah. En je zult hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah. En als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de gehele gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen... Behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen. Zij zullen daarin niet slagen. Behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven. En de geschriften zijn reeds opgedroogd. En het geloven in de voorbeschikking kunnen wij opdelen in vier categorieën. Eén. Geloven dat Allah's kennis alles omvat. 2. Het schrijven en vastleggen van alles dat zich zal voordoen... ...in de bewaarde tafel, al Mahfoud. Dit vond namelijk plaats 50.000 jaar voordat Allah de hemelen en de aarde schiep... ...zoals vermeld staat in Sahih Muslim. 3. Geloven dat alles wat er in het heelal gebeurt... Met de wil van Allah geschiet. Er kan niets bestaan en gebeuren buiten zijn wil om en zonder zijn toestemming. 4. Het tot stand brengen en scheppen van alles en iedereen met de wil van Allah. En conform zijn voorkennis en zijn schrijven in de bewaarde tafel. Dus 1. Geloven dat Allah's kennis alles omvat. En zijn kennis is voor eeuwig en altijd. Er is namelijk niets dat bestaat en plaatsvindt of Allah heeft dit van tevoren geweten. 2. Het schrijven en vastleggen van alles dat zich zal voordoen in de bewaarde tafel. 3. Geloven dat alles wat er in het heelal gebeurt met de wil van Allah geschiet. Er kan niets bestaan.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 En een foute bewering die gedaan wordt omtrent de voorbeschikking, is namelijk die van al-Jabrië. En dat is een afgedwaalde groepering. Die namelijk beweren dat de mens geen keuze heeft. En dus gedwongen wordt tot zijn daden. De meest correcte uitspraak hierover is die van ahlus sunnah wal Jama'a Zij zeggen namelijk dat de dienaar over een wil beschikt. En dat Allah over een wil beschikt. En dat de wil van de mens afhankelijk is van de wil van Allah. Dus er kan niets plaatsvinden in deze schepping van Allah zonder zijn toestemming. Allah heeft ons het pad der leiding en het pad der afdwaling laten zien... En heeft de mensen een verstand gegeven om onderscheid te kunnen maken tussen het goede en het kwaad. En de keuze die een persoon daarna maakt is volgend aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook wil ik zeggen dat het iman volgens al sunnah al jamaa bestaat uit drie zaken. Het uitspreken van deze iman... Met de tong. Het ten uitvoer brengen van deze iman met daden. En overtuigd zijn van deze iman met het hart. Dus het iman is qaul uitspraak, amel, daad en ertikaat, overtuiging. Toen de metgezellen op de hoogte werden gesteld van de betekenis van el iman... Vroeg Jibril de profeet het volgende. Bericht mij over de betekenis van el ihsan Hij antwoordde sallallahu alayhi wasallam, Dat je Allah aanbidt alsof je hem ziet. En als je hem niet ziet, dan ziet hij jou wel. Met andere woorden. Je moet Allah aanbidden alsof je voor hem staat. Want alleen dan kun jij het gebed vervolmaken. En op haar best verrichten. Indien jij dit niet kan bewerkstelligen. Niet kan realiseren. Niet kan waarmaken. Dan kun je op zijn minst Allah aanbidden. Terwijl jij de gedachte vasthoudt. Dat Allah ten alle tijden naar je kijkt. En op de hoogte is van alles. En op de hoogte is van alles. Dus zorg ervoor. Dat hij jou niet ziet. Daar Waar hij jou niet wil zien. En zorg ervoor dat jij alleen datgene doet wat hem behaagt. En omdat het eerste niveau van l Namelijk dat je Allah aanbidt alsof je hem ziet. Voor de meeste mensen lastig te bereiken is. Heeft de profeet ons een tweede optie geboden. Tweede optie gegeven. Namelijk en als je hem niet ziet. Dan ziet hij jou wel. En dus dien je hem te aanbidden. Met de weet dat hij jou ziet. En alles van jou weet. Verder zei Jibril tegen de profeet. Bericht mij over het laatste uur. De profeet vrede zij met hem antwoordde. Daarover heeft de ondervraagde. Niet meer kennis dan de vrager. Met andere woorden. De enige. Die hiervan op de hoogte is. Is Allah. En niemand anders. Zelfs de profeet vrede zij met hem. Heeft hier geen weet van. Natuurlijk zijn ons een aantal zaken. Dat betrekking heeft op het uur bekend gemaakt. Via de Koran en de Sunna. Zo staat in Sahih Muslim. Een overlevering. Waarin de profeet vrede zij met hem zegt. De beste dag. Waarop de zon is opgegaan, is de dag van vrijdag. Want het was op die dag dat Adam werd geschapen. Dat hij het paradijs werd binnengeleid. Dat hij uit het paradijs werd gezet. En het uur zou alleen aanbreken op vrijdag. Ook zijn ons een aantal tekenen van het uur bekendgemaakt. Waaronder de tekenen. ...die door de profeet in deze overlevering worden genoemd. Want toen Jibril hem hierna vroeg... ...vertel mij dan over haar tekenen... ...antwoordde hij dat de slaving haar meesteres zal baren. En dat je ziet dat blootvoedsen... ...naakte en behoeftige schapenhoeders... ...wetijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Over... De uitspraak van de profeet vrede zij met hem dat de slavin haar meesteres zou baren zijn verschillende uitspraken gedaan. Sommigen hebben gezegd dat dit zou betekenen dat een vrouw een slavin zou worden waarna zij voor haar meester een dochter zou baren die tegelijkertijd een dochter van haar is maar tevens haar meesteres. Ook hebben een aantal gezegd dat deze uitspraak van de profeet zal betekenen dat de kinderen in de toekomst hun ouders ontzettend slecht gaan behandelen. Dat het lijkt alsof deze ouders slaven zijn van hun eigen kinderen. En deze laatste uitspraak heeft de voorkeur gekregen van Bnou Hajar al-Asqalani in Feth al-Bari. Over de tweede uitspraak van de profeet, namelijk dat blootsvoedsen naakte en behoeftige schapenhoeders weteiver in het bouwen van hoge gebouwen, is gezegd dat de situatie van deze arme schapenhoeders zodanig zou veranderen dat hun bezittingen snel zouden gaan toenemen. Dat zij zelfs gaan weteiveren in het bouwen van hoge gebouwen. En na het stellen van al deze vragen is Jibril weer vertrokken. Waarna de profeet later tegen Omar zou zeggen, o Omar, weet jij wie de vrager was? Omar antwoordde toen, Allah en zijn boodschapper weten het best. Toen zei de profeet, dat was Jibril, hij kwam om jullie over jullie geloof te leren. En daarom is deze overlevering o zo belangrijk. Omdat het gaat om de uitleg van ons geloof. En op haar nekalon, we hebben de kade, de